Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. De Birmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi wil zich op 1 april in het parlement laten kiezen. Ze doet dan mee aan verkiezingen in een dorp bij de vroegere hoofdstad Rangoon. Op 1 april wordt er in Birma gestemd in 48 kiesdistricten. Daar zijn parlementszetels vakant omdat de gekozen politici na de verkiezingen van een jaar geleden een regeringsfunctie hebben gekregen. Sinds vorig jaar heeft Birma een burgerregering en is de onderdrukking flink verminderd. De partij van Aung San Suu Kyi liet daarom al eerder weten weer aan verkiezingen mee te willen doen. De Syrische president Assad geeft vandaag een televisietoespraak over interne aangelegenheden. Dat heeft de Syrische staatstelevisie bekendgemaakt. Het is de vierde keer dat Assad het volk toespreekt sinds de onrust in Syrië bijna een jaar geleden begon. In die tijd zijn volgens de Verenigde Naties zeker 5.000 doden gevallen. De waarnemers van de Arabische Liga zeggen dat het Syrische regime... te weinig doet om het geweld te stoppen. Ook wordt weinig werk gemaakt van het vrijlaten van betogers. De Syrische oppositie in ballingschap is kritisch over de waarnemersmissie... en zegt dat het door de missie alleen maar langer duurt... voordat de VN-veiligheidsraad actie kan ondernemen. De Japanse camerafabrikant Olympus heeft 19 huidige... en voormalige bestuurders en managers aangeklaagd voor fraude... Bij elkaar wordt van hen een schadevergoeding... van tientallen miljoenen euro's geëist. De aanklachten zijn opgesteld na een onafhankelijk onderzoek. De fraude bij Olympus kwam drie maanden geleden aan het licht. De Britse topman Woodward werd toen ontslagen... omdat hij excessieve betalingen aan externe adviseurs... en dure overnames van andere bedrijven aan de kaak had gesteld. Het weer bewolkt en vooral in het noorden af en toe opklaringen. Later vandaag kans op een beetje motregen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. E.O. De Nacht op 1. Goedemorgen, het is dinsdag 10 januari en u luistert naar het laatste uur van de Nacht op 1. En in dat laatste uur hebben we altijd eh, nog steeds een hoop muziek. En sluiten we af met de rubriek Focus op de Wereld... waarin ik uh, praat met uh, meestal twee mensen... maar uh, vandaag is er maar eentje uit het buitenland. En ditmaal is dat iemand uit Bangkok, Dick de Koning... die is daar uh, uh, bezig met allerlei dingen waar we later dit uur over gaan praten. Maar eerst, zoals ik net al zei, muziek. En dan beginnen we met de Steve Miller Band met het nummer Jet Airliner. Dus als je het nummer hoort, dan heb ik in ieder geval het idee dat ik luister naar muziek ja, die mijn vader vroeger draaide. Of uh, ja, toch iets van een tijdje terug. Maar niets is minder waar, want de zanger hiervan, Michael Kiwanuka, die is pas 24 jaar oud. En het is, uh, ja, die sound van hem, het is, het is echt bijzonder. Het is net een beetje alsof, alsof Otis Redding en Bill Withers je ja, huiskamer binnenkomen. Een soort combi van die twee artiesten. En... Uh, ik ben niet de enige die, die enthousiast is over hem. Want hij is, door de BBC is hij gekozen tot grootste muzikale talent voor 2012. Nou, dit is een van, uh, van zijn nummers Tell Me A Tale. En op 23 maart van dit jaar komt zijn uh, debuutalbum Home Again uit. Ik ben erg benieuwd uh, wat we nog van deze jongen kunnen gaan uh, verwachten. Belooft in ieder geval veel goeds. Volgende nummer is wel een nummer een beetje uit die tijd... Uh, dat, uh, dat ik alle praten hoorde omdat mijn vader ze draaide. Dat is namelijk een nummer van Supertramp, The Logical Song. crashing down in tiny pieces to the ground i was all alone down here trapped beneath the atmosphere then i thought somebody called my name i spun around and caught a flame i gave in to a god A list of things they shouldn't do. So I build a city on a hill and I light a candle on the sill, knowing you'll be always knocking at the door. Oh God, I just want to love on everyone. All I have is yours to give. So let the shadows high, the light that breaks the curse of pride, the light that takes the weary in its arms. When it all came crashing down, there was only darkness all around, but in the distance I could see a flame. Dat is toch een beetje het nummer van die gitaarsolo... dat iedereen stiekem thuis als meezingt. Wat waarschijnlijk niet om aan te horen is, maar wel erg leuk om te doen. En er kleeft nog een bijzonder verhaaltje aan, deze, aan, aan dit nummer. Dat is namelijk die, die gitaar die, die die solo speelt... op, uh, op het hele album Framction Comes Alive, waar dat nummer vandaan komt... die is na lange tijd is die gevonden op Curaçao. En om gevonden te worden moest hij eerst natuurlijk kwijt zijn. En dat was hij ook namelijk door een vliegtuigcrash... Die gitaar die raakte verloren. Die moest namelijk in Panama afgeleverd worden voor een optreden. Maar dat vliegtuig dat crashte. En tot verrassing van Peter Frampton werd die Gibson Les Paul... voor de gitaarkennis, dat is een, die, die wil je thuis hebben staan. Wel erg duur overigens. Die werd gevonden en vorige maand bij hem afgeleverd. Iemand die wist de gitaar namelijk uit de vliegtuigresten te vissen... en verkocht het aan een muzikant op Curaçao. En toen deze het na jaren bij een douaneagent bracht om het te laten repareren... Hij kende daar Gent de gitaar aan uh, een aantal van die opvallende kenmerken. Als je een beetje Peter Frampton uh, fan bent, dan, uh, ja, dan ken je dat van, uh, van de televisie. En hij nam contact op met een uh, Frampton fan in Nederland. En zo is uiteindelijk die gitaar weer uh, terechtgekomen. Dat is toch een bizar verhaal. Ik ben ook benieuwd hoe die gitaar eruit gezien moet hebben na, na zo'n vliegtuigcrash. Er zal niet veel van over zijn. Maar ja, dat is toch de gitaar van Show Me The Way. Dat is een uh, bijzonder verhaal. Niet elke plaat heeft zo'n bijzonder verhaal. Maar als hij hem heeft, dan, uh, dan ben ik hier om dat u even te vertellen. We hebben nog een, een, een, een aantal mooie nummers voor u vannacht. En uh, daarna gaan we bellen met Dick de Jong uit. Uh, of Dick de Jong, Dick de Coding uit Bangkok. Die daar bezig is met uh, van alles en nog wat voor een, uh, voor een goed doel. Maar eerst gaan we luisteren naar een uh, net zo mooi nummer. Van weer iets uh, moderner. Het is ook uh, gecoverd. Uh, nu en dan wordt het in Nederland op de radio. Maar ja, niemand zingt het zo als Alicia Keys dat doet. Empire State of Mind Part 2. Place a place of movie scenes. Noise is always loud. There are sirens all around and the streets are me If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. thinnest choir except for all High van Sebia was dat. Het is uh, vijf over half zes. Tijd om uh, langzaamaan een beetje wakker te worden op deze dinsdagmorgen 10 januari. En uh, onze muziek uh, kan daar een beetje bij helpen. We gaan straks nog even luisteren naar, uh, naar, naar twee andere nummers. En daarna is het tijd om te bellen in de rubriek uh, Focus op de wereld. En daarmee praten we altijd met hulpverleners uit het buitenland. En ditmaal is dat Dick de Koning uit Thailand. En die woont daar in, uh, in Bangkok met zijn vrouw. En doet daar uh, allerlei bijzonder werk. Daar gaan we straks over praten. Maar eerst gaan we luisteren naar een nummer wat, uh, wat ik leerde kennen door Treintje Oosterhuis. Die maakte namelijk daar een uh, hele mooie cover van samen met een uh, goede gitarist. Ik weet niet precies hoe het album heette, maar ze zat op een gegeven moment een album met alleen maar covers met Leonardo. Het was een Spaanse andere Spaanse gitarist in ieder geval. Een van die nummers die ze daarop zong, dat was het nummer Arthur's Team. Prachtig.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 Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Goedemorgen. In Focus op de wereld spreken we inderdaad altijd met Nederlandse hulpverleners uit het buitenland. Soms is dat heel dichtbij. Het kan ook België zijn, zoals ik laat zien, uit België aan de lijn. Maar soms heb je ook iemand van heel ver aan de lijn. En vandaag is dat Dick de Koning helemaal uit Bangkok. Ik goedemorgen. Goeiemorgen. Of tenminste, voor mij is het goedemorgen. Wat is het voor jou? Ja, voor mij is het nog steeds goedemorgen. Over een kwartier begint de middag. Oké, okay, bij jullie is het uh, kwart voor twaalf bijna. Ja. Oké, okay. klopt. Nou, dat, uh, bij jou, uh, dan zijn er meer mensen in, uh, in jullie land wakker dan, uh, dan in Nederland, denk ik. Dat denk ik ook, ja. <laughs> he. Het leven begint hier al vroeg trouwens, om vier uur morgens. En eigenlijk is het hier een 24 uur economie. Dus gaat altijd door. Dat zeg je nou, het begint om vier uur s morgens? Nou, de meeste mensen, heel veel mensen staan op om vier uur s morgens, dus dan begint het leven. Wat, wat bizar, dat is toch hartstikke vroeg? Dat is echt vroeg. Wij niet hoor, wij, gaan, wij staan pas op om zeven uur of half acht, maar uh, de meeste mensen in de thuis staan vroeger op. Maar hebben die dan zo weinig slaap nodig? Uh, nou nee, wij staan niet zo vroeg op. En, en die mensen hebben nee? wel veel slaap nodig, maar ze slapen ook tussendoor. Ah, oké. Okay. Die hebben misschien een, middag, een middagtutje. Ja, zoiets. Oké. Okay. Hey, want uh, even, even eerst de basics. Wat voor, uh, wat voor weer is het daar nu in Thailand? Het, uh, in Thailand kan ik niet zeggen, maar in Bangkok is het op dit moment uh, ongeveer 32 graden. Dat is heel normaal. Ja. Lekker warm en een beetje vochtig. Maar het is nog niet zo vochtig, dus je voelt het nog niet zo erg. Dus het heet winterseizoen, maar het is maar weinig koel cool geweest uh, deze periodes. 32 graden in de winter. Allemaal magisch. Ja. Ik, kan, ik kan het me niet voorstellen. Nou, als het als het een beetje wintert, dan is het 25 overdag. Oké, okay. dan, dan is het echt wel een beetje fris. <laughs> ja, en dan, inderdaad, dan voelt het een beetje frisser. En ja. uh, in het noorden is het nu nog wel koel. Dan uh, is het s'nachts uh, misschien um, 10 graden, 10 tot 12 en overdag 25. Oké. Okay. Oh ja, nou die, die ja, die nachttemperatuur vandaar, dat is hier. Want we hebben hier in Nederland hebben we een hele zachte winter dit jaar. Uh, ondanks dat die heel streng voorspeld is, is het nu eigenlijk bijna altijd 9 of 10 graden overdag. Dus uh, dan, dan weet jij ook ja. hoe het hier is. En je zegt net, ik kan het niet voor heel Thailand zeggen. Zeg, is, is dat zo verschillend? Is het zo groot dat zeg maar, het klimaat ja, echt verschillend is? Ja, het is nogal verschillend. We zijn uh, dit weekend naar het noordoosten geweest. Dat is 600 kilometer hoger op. En daar was het een stuk koeler. Oké, okay. vooral s'nachts. Dus, uh, en, en in Bangkok is het bijna altijd deze tropische temperatuur. Ja, lekker hoor. Dat is wel, dat is wel als Anzieh gewoon al een reden kunnen zijn om, uh, om te emigreren. Ja, nou inderdaad, het is lekkerder dan dat je de kou in moet stappen en rekenen moet met sokken en sjaals en weet ik veel en jassen. Dat ja. hoeft hier nooit. Nee. nee en, ik hoorde ook dat er, of tenminste, ik ging even zoeken en ik zag dat er recent veel overstromingen zijn in Thailand. Is... Die zijn zo'n beetje achter de rug, maar op dit moment zijn in het zuiden nog overstromingen vanwege de, de zee die nogal opspeelt en de wind, uh, dus tropische storm in het zuiden. Oké. Okay. En waren die overstromingen die nu achter de rug zijn, waren die ook in het zuiden of was dat in een ander deel van het land? Nee, die, waren, uh, die waren van, gingen, kwamen vanaf Chiang Mai in het noorden uh, naar beneden, naar het zuiden toe, naar Bangkok. En uh, dat heeft flink een behoorlijke schade aangericht. ...en heeft er eigenlijk twee maanden geduurd voordat het over was. Ja. Dus uh, dat was een lange, spannende periode. Zou het water ons bereiken of zouden wij er ook last van krijgen? Ja. Of niet? En, en heel veel mensen hebben er last van gehad... ...maar wij toevallig net niet. We zaten net bij de grens waar het niet kwam. Gelukje. Ja. Is, is, dat, is dat nieuw voor Thailand overstroken of gebeurt dat wel vaker? Het gebeurt wel vaker. Dat is eigenlijk jaarlijks. Maar niet zo heftig. De laatste keer was het behoorlijk heftig... En dat, een van de redenen was dat ze vergeten hadden of verzuimd hadden om een, van de, of een paar van die stuwmeren op tijd open te zetten. Dus oh, daar okay. hadden ze het water te lang in verzameld. En toen moest het weg terwijl er al regen en, en uh, veel stroming van, van, no van het noorden kwam. Ja. En uh, ja, toen was het te laat. Ja, toen kon het water nergens meer heen. Ja. Nee. In Nederland hebben we het ook net een beetje gehad, hè? of tenminste, voor het eerst sinds tijden we dat echt, echt een beetje alarm was. En zelfs een, een aantal dorpjes zijn geëvacueerd in, in het noorden van het land. Omdat de water. Ja, ja, hebben we gehoord. Ja. Hey, eh, laten we eventjes, ja. Uh, even wat, uh, wat, wat duiden. Je, je, je zit in Thailand samen met jouw vrouw, geloof ik. Ja. Klopt. En, jullie en jullie zitten daar echt al ontzettend lang, hè? Ja, al sinds 1996 zitten we in Bangkok en daarvoor werkten we met ZOA vluchtelingenzorg ook in het noordoosten met vluchtelingen. Oké. Okay. En, en, en wanneer is er Maar wat was echt het jaar dat je daarheen vertrok? Uh, 1986 voor het eerst. Toen was ik en, nog niet geboren, dik. 90 en en 96 tot nu. Da, da, dan ja. ben je daar langer dan ik leef. Oh, <laughs> nou, dat is mooi. Ja. Dat... Ik, ik vind dat wel heel bijzonder. Ben je dan niet, want je zegt net, ik, ik vertel net wat dingen over Nederland. En dat, dat volg je dan allemaal wel. Maar ben je dan echt ook nog betrokken bij Nederland? Ik kan me voorstellen, na zo'n lange tijd, dat, dat, je, dat je niet echt meer Nederlander voelt. Nou, minder inderdaad. We zijn, we zijn meer taai met de taai. Maar ja, we kijken nog wel elke morgen aan het ontbijt kijken we naar het Nederlandse journaal op uitzending gemist. Ah, oké. Okay. Of op de NOS-site, daar kun je het journaal bekijken. Dus we kijken naar het journaal van de vorige avond en dan blijven we goed op de hoogte. Dat is een, een mooie traditie, inderdaad. Wat leuk. Ja. Want jullie hadden ook een heleboel, uh, of uh, een, heleboel, een aantal kinderen daar in Thailand, maar die zijn ondertussen allemaal vertrokken? Ja, we hebben zes kinderen, waarvan vijf nu in Nederland wonen en één is teruggekomen, woont in Thailand en werkt hier ook. Oké. Okay. Ja. Want die zijn daar eigenlijk ook allemaal voor een deel opgegroeid, dan of zijn ze echt wel een stuk ouder? Ze zijn voor een groot deel opgegroeid in Thailand. Ja. Als tieners waren ze hier in Thailand voor het grootste gedeelte, ja. En dan toch zijn de meesten uiteindelijk niet in Thailand gaan wonen? Nee, ze hebben partners gekregen in Nederland. En uh, die, zijn, ja, die zijn niet zo uithuizig waarschijnlijk. Nou ja. Een aantal blijven in Nederland en een aantal hebben plannen om wel weer naar het buitenland te gaan. Ah, oké. Okay. Oké, okay, mooi. En dan even het werk wat je er doet. Kun je daar iets over vertellen? Want ik lees hier in de, in de beschrijving lees iets over organiseren van marriage en counterweekenden, counseling, training, eh, opzetten van een shelter ja. voor mishandelde vrouwen. Het is eigenlijk een heleboel. Wat, wat is de kern waarvoor jij daar zit? De kern is uh, gezinnen helpen uh, ja families en gezinnen en individuen helpen beter te functioneren. In hun persoonlijk leven, emotioneel, psychisch, mentaal uh, en geestelijk. Okay. Dus eigenlijk in alle opzichten uh, ja psychologisch zou je kunnen zeggen de hen te helpen om zich beter te voelen en beter met elkaar om te gaan. Relatie hulpverlening ook. Kijk, okay. en, en, en vanuit welke perspectief, vanuit welke organisatie doe je dat? We doen dat ond, uh, onder de paraplu van de KMA Zending. Yeah. Kamer Zending is een kleine zendingsorganisatie in Nederland, maar wereldwijd veel groter. Dat heet de CNMA, Christian and Missionary Alliance. Mm -hmm. Onder die paraplu doen we het, maar we hebben een eigen organisatie opgericht, die heet New Counseling Service. En uh, dat is, uh, het is ons bureau. We hebben hier in Bangkok op afspraak. Mensen komen op afspraak of voor counseling. Ja. En we doen die weekenden twee keer per jaar in het noordoosten van het land uh, voor ongeveer uh, ruim 40 echtparen per keer. Ja. En waarom doe je dat? Want de dingen die jij noemt, hè, dus uh, psychologische hulp en emotionele uh, uh, situaties binnen gezinnen een beetje stabiliseren of daarbij advies geven. Dat, dat zijn allemaal dingen die je ook in Nederland zou kunnen doen. Waarom zijn jullie daarvoor in Thailand gaan wonen? Ja, we hebben lange tijd geleden al uh, ja, een soort roeping voor mogen ervaren. Een roeping voor gekregen. Ja. We werken eerst met vluchtelingen en dat, uh, dat was ook goed en dat was ook nodig. Maar toen zagen we dat er ontzettend veel nood en. ...behoefte was onder de thaise mensen zelf. En dus toen hebben we... ...aan God gevraagd van als u wilt dat we... ...terugkomen naar Thailand, uh, mogen we dan... ...in die richting gaan werken. En dat is... ...inderdaad beantwoord. Het maar heeft wel een paar... jaren gekost. Hoe gaat dat dan? Want ik, ik... ...ik vind het altijd heel bijzonder als mensen dat... ...zo maar stellig zeggen, ik, ik heb een roeping gehad... ...om dan weer ergens naartoe te gaan. Hoe, hoe... ...werkt dat dan concreet? Of is dat iets wat een beetje... ...een soort... ook een beetje een vaag proces is? Uh, het is niet, niet vaag. Je moet je... erop ...voorbereiden. Uh, ik ga er... Uh, op inlezen. je gaat er uh, studies voor doen in die richting. En dan ga je proberen een achterban te verzamelen die je kan ondersteunen om uh, daar naartoe te krijgen. En natuurlijk in gebed uh, kijken of God het uh, zou willen en of het uh, werkelijkheid werkelijk wordt. Maar hoe kom je daar dan achter? Want, dan, dan, want je zat dus, uh, toen je die vluchtelingen hielp, zat je niet in Thailand? Ja, toen zaten we wel in Thailand. Maar in ergens anders. Oké. Okay. En toen op een gegeven moment er, er, er, er, ervaarde je de roeping om terug te gaan... naar of naar Bangkok te gaan om daar uh, het werk te doen wat je nu doet. En uh, ik, misschien, ja. misschien is het ook een, een gekke vraag, maar ik, ik ben altijd zo benieuwd... hoe dat dan precies werkt, zo uh, uh, hoe je dat gevoel krijgt... en hoe je dan daar ook in echt concreet bevestiging ontvangt. Uh, ja, dat is niet zo, zo makkelijk uit te leggen in een paar minuten. Het uh, is een heel proces van jaren... Waar je doorheen gaat om uh, jezelf erop voor te bereiden. om uh, achterban daarvoor uh, op te bouwen. Uh, om studie daarvoor te doen. en om, om die antwoorden te krijgen. Ja. Dat, is niet zo, niet zomaar even, uh, dat is niet zomaar even gedaan. Dat, uh, het is een ja, omvangrijk dat proces. Dat duurt al veel jaren. Ja. ja. Oké. Okay. En het is en wel. En jullie... nu nog. Uh, ook nu nog is het zo dat we daarin afhankelijk blijven. Ik bedoel, uh, we zijn hier bij de gratie van God en omdat veel mensen ons ondersteunen om hier te kunnen werken. Uh, en als, als we ziek zouden worden of als er een andere reden zou zijn om terug te keren, die is nog niet. Uh, of als er niet voldoende support zou komen, steun vanuit de kring en kerken in het Nederland, dan kan het zijn dat we terug moeten gaan. Ja, de, de verbinding wordt even wat meer. Oh, volgens mij klink je nu weer iets beter. Kun je even iets zeggen? Ja. Oh ja, ja. Je, ja ik, uh, je viel even je kort goed. weg, maar nu ben jij weer terug. Um, maar ik, ja. Want kun jij eens even voor mij om een beeld te schetsen, uh, eens iets concreets noemen wat je de afgelopen weken gedaan hebt. Want het is nu het is zo veel en zo omvangrijk dat het voor mij ook een beetje... Uh, ik, ik zoek even een, een, een beeld. Kun je misschien een situatie noemen uit ja. de afgelopen weken van jouw werk? Afgelopen weekend zijn we even heen en weer gevlogen. 600 kinderen, niet gevlogen, maar gereden. Uh, naar nou, 600 kilometer hogerop in het land om een uh, vergadering te organiseren uh, voor het voorbereiden van het volgende huwelijksweekend. Ja. En dat huwelijksweekend vindt plaats eind februari. Maar omdat we, ja, de mensen, we hebben daar mensen bij betrokken, Thaise mensen die daar uh, heel veel voor moeten en willen doen. En uh, dus daar zijn we eventjes voor naar het noordoosten geweest. Vrijdagavond heen, zaterdagavond terug. Zo. En op zondagmorgen waren we weer thuis. En, en wat, wat, wat doe je dan precies op zo'n huwelijksweekend? Wat is het doel daarvan? zo'n huwelijksweekend help je echt paren beter met elkaar te communiceren. Eigenlijk, daar komt het op neer. En tegelijkertijd is het ook een mogelijkheid om te vertellen van Gods plan voor het huwelijk. Ja. En uh, dat horen mensen soms voor de eerste keer, soms voor de dichtste keer. Maar, uh, en dan helpen we hen om dat ook in praktijk te brengen. Echt met elkaar uh, te oefenen. En is, is het dan een soort combinatie van gewoon praktische tips en evangelisatie? Ja, een combinatie van beide. Okay. Hoewel en... evangelisatie niet het hoogste doel is. Nee. Maar wel een bijdoel. Ja. En, en hoe gaat het dan precies met, uh, met zo'n advies? Want is, is er bijvoorbeeld een relatie tussen man en vrouw... is dat een beetje vergelijkbaar met hoe die verhoudingen in Nederland zijn? Tegenwoordig dat alles gewoon besproken kan worden... en gelijke positie een beetje voor de man en de vrouw. Of ligt dat in die cultuur nog heel anders? Het ligt hier nog een beetje anders... Uh... Hier is die gelijkheid er nog niet zo. En hier wordt ook niet van alles besproken. Want uh, het is een Aziatische cultuur. Dus ja. Mensen houden heel veel dingen binnen, uh, binnen de familie. Omdat het anders schandelijk zou zijn als het buiten de familie komt. Of ook uh, hier wordt het niet besproken. Dus wij helpen mensen om dingen te leren bespreken. En, en daar is veel behoefte aan. Ja, ja is dat zo? Ik wil en, en lukt dat dan ook ja. om, om, om die barrières zeg maar, te doorbreken? Dat lukt, ja. Want uh, we, we gebruiken, een beetje een verkeerd woord, maar we, we hebben een aantal vertellen die door een hele aantal dingen heen zijn gegaan. En die vertellen zelf van hun ervaringen op zo'n weekend. En dus uh, horen de mensen vanuit, van hun eigen mensen eigenlijk van, hé, hey, die hebben zoveel meegemaakt en die zijn er doorheen gekomen met godsgenade. Uh, en uh, ja, als, als zij dat durven delen, nou dan kunnen wij ook beginnen te praten over onze problemen onder elkaar als echtpaar. Ja. En dat helpt hen dus om, om los te komen, zeg maar. En, en daarmee te beginnen. Als je zegt een bijdoel van, uh, van, van, die, van die weekenden is bijvoorbeeld evangelisatie. Is, is er wel, uh, zijn er plekken in Thailand, zijn er bijvoorbeeld christelijke kerken... waar mensen terecht kunnen als ze, als ze iets gaan voelen voor het christelijk geloof? Ja, zeker. Die zijn er. Uh, niet zoveel. Het aantal christenen is nog minder dan 1%. Ja. Maar er zijn wel kerken beschikbaar. Oké, okay, want het is Waarom vooral het boeddhisme, hè, wat uh, in Thailand. Ja, het hoofd. Ja, het, uh, weet het, het uh, lokale geloof is boeddhisme en 95% van de mensen zijn gewoon boeddhist in naam in ieder geval. Ja, maar is dat dan een beetje net als dat in Nederland bijna iedereen katholiek is? Ja, zoiets. Ja. Dus, dus niet iedereen doet echt praktiserend of gelooft de echte orde, maar het is meer dat ze zo opgevoed zijn. Ja, ongeveer 5 tot 10% neemt het echt serieus en de rest uh, doet het gewoon uit traditie. Ja. Zijn er bij jouw werk ook bepaalde problemen waar je tegenaan loopt? Want zoals je nu zegt, je geeft gewoon advies, je organiseert weekenden, je helpt, je helpt gezinnen. Uh, is, is dat allemaal, gaat dat van een dakje of zijn er ook wel eens uh, beren op de weg? Uh, er zijn uh, heel vaak beren op de weg. Uh, fondsen, uh, bijvoorbeeld iets, uh, geld dat nodig is om die weekend te organiseren... Ja. Het blijft een probleem, want ja, we geven hulp aan mensen die niet zo, zo rijk zijn, die niet zo in de rijkere lagen van de bevolking zitten. Dat is onder andere een probleem dat steeds weer uh, naar boven komt. Weet je, we zijn afhankelijk maar, van giften, uh, hè? Ja, we zijn afhankelijk van giften, ook voor die weekenden. Ja. Uh, maar dat, houdt ons, dat weerhoudt ons niet om door te gaan. Want uh, tot nu toe is elk weekend uh, betaald op de een of andere manier. Op wonderlijke manieren. Mm -hmm. Dus uh, het is niet zo dat het uh, ons weerhoudt om te stoppen. Nee. Oké. Okay. Uh, ja, andere problemen als mensen bijvoorbeeld uh, zijn gekomen om hulp en dan toch weer afhaken. Omdat ze het uh, te zwaar vinden of te moeilijk vinden om die confrontatie aan te gaan met zichzelf of met de ander. Dat zijn dan teleurstellingen. Ja. ja, het lijkt me ook bijvoorbeeld dat je in de familie dan er tegenaan loopt dat de rest van je familie nog helemaal niet zo'n cultuur heeft van het bespreekbaar maken van dingen. Inderdaad, dat is, is ook moeilijk. Alhoewel, uh, de openheid komt er steeds meer, uh, ook in deze cultuur. Okay. Uh, dus het is, het is op weg, zeg maar, men, men is op weg naar meer openheid. En, maar inderdaad lopen mensen daar ook tegenaan, vooral als ze christen geworden zijn en de rest van de familie is dat nog niet. Ja. Uh, dan cool. lopen ze tegen heel veel... Weer. Ja, ik kan ja, me voorstellen. We zijn, we zijn bijna door de tijd, Dick, maar ik heb nog een uh, vraag die in mij opkomt. Uh, jullie zitten daar al zo lang. Hoe lang ben je nog van plan om daar te blijven? Is er een moment waarop je zegt uh, ons werk is klaar hier? Of, of kun je eigenlijk, heb je zoiets van ik. ik zit de rest van mijn leven hier goed? Ik denk dat we nog heel lang door zouden kunnen gaan. Ik bedoel, de, de, de nood is er zeker, uh, en er is niet veel hulpverlening op dit gebied. Dus uh, de nood blijft er en we zouden. Tot we met ons uh, pensioen door kunnen gaan. Dus in ieder geval nog elf jaar. Ja. En mogelijk nog langer. Ja. Wauw. En vinden jullie de kinderen dat ook allemaal oké? Okay? Meestal wel, niet altijd. <laughs> Het lijkt me wel lastig als je ouders zo weinig ziet. Ja, dat is zo. Maar zij doen wel moeite om dan hierheen te komen. Ja. De meeste. Dus om de zoveel tijd, om, om de twee jaar zien we wel eens weer iemand zijn. Ja. Dus ja, dat is wel leuk. Super. Dick, dankjewel. We zijn door de tijd en bedankt voor een indruk van jouw werk daar in, in, in Bangkok. En veel succes nog de komende tijd. Dankjewel. Oké. Okay. Fijne dag. Dit was uh, programma De Nacht op 1, zometeen het uitgebreide Radio 1 -journaal. Mijn naam is Renze Klamer en ik wens u een hele prettige dag toe.